Wij openen de Heilige Schrift. Dat doen wij in het Oude Testament. De profetie van Ezekiel. Het 47e hoofdstuk. En we lezen de versen 1 tot en met 12. De tweede schriftlezing is uit het laatste Bijbelboek. Openbaring, ook het laatste hoofdstuk. 22, de versen 1 tot en met 5. Allereerst Ezekiel 47. Daar lezen wij het volgende. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van de zijde van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een een meetlint in zijn hand. En hij mat duizend ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog duizend ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog duizend en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog duizend en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij, hebt gij het gezien mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Als ik wederkeerde ziet... Zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zei hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een, een van de twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan. En van Enkidi tot aan Enaklehim toe... Daar zullen plaatsen zijn tot de uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte. Welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan, in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen. Want zijn wateren vliegen uit het heiligdom. En zijn blad zal zijn tot spijze en tot heling. Tot zover de lezing uit, de, uit het Oude Testament. Het laatste Bijbelboek noemde ik u, het 22e hoofdstuk, lezen wij ernaast. Eerste vijf versen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen.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 in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in gezegiel 47 en als kerntekst nemen we het, de woorden uit het zesde vers en hij zei tot mij Hebt gij het gezien, mensenkind? Tot zover. We stellen ons in de dienst der offeranden de eerste, eerste collecte die gehouden wordt is voor de diakonie, vakantiewerk gehandicapten de tweede is voor de kerk, voor de geluidsinstallatie. En bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de kerk, voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We gaan ook zingen ter inleiding op de preek en wel uit Psalm 68. En daarvan de versen 5, 13 en 17. Ik noem u Psalm 68. En daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En ook het dertiende. Looft God in zijn gemeente alom. En het zeventiende, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Er zijn nog een paar mededelingen naast, eh, namens uw kerkraad. Het, eh, het koffiedrinken eh, van Relevation is niet vanavond, maar volgende week. En vanmiddag vindt de intredendienst plaats van dominee Maas. Deze dienst begint om half drie. Er is dan ook kinderoppas in de regenboog. We gaan onze gaven schenken en zingen. Psalm 68, de versen 5, 13 en 17.